...in het oosten en zuidoosten van het land. Dit was het en... Dit is John Soho K. Er staan momenteel geen files en er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, Maar die kunnen wel plaatsvinden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie. Je Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leave je lekker hard en zie je het zelf! In Circus Sanford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Sanford ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjacktafels. Circus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 Mario Zalvoort het afgelopen uur op CFM Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort en dat doet hij volgende week zaterdag uiteraard weer gewoon om 1 uur en aankomende dinsdag om 11 uur in de morgen het is even na tweeën welkom bij Zandvoort op zaterdag GFM. Voor Zandvoort en de regio. En Duran Duran en de Wild Boys. Dat was de eerste nieuwe vanmiddag voor je draaien. Goedemiddag, Albert Jan en hallo luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Vanaf een uh, wat bewolkt uh, gasthuisplein. Zijn we niet gewend? Zijn we niet gewend? Wederom drie uur live, ZFM, uw lokale zender in de Eter. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd de pen en papier bij de hand. Want het Zandvoort barst weer van de evenementen. Uh, rond de klok van half drie, dan komt onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Uiteraard langs, want het regent, dus dan komt hij langs. En ik hoop dat hij betere berichten heeft voor de komende dagen. En met name natuurlijk voor aanstaande maandag, want dan is het 30 april. We hebben het dier van de week, rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Prinses. Maar nou, de prinses is, dat moet, hoort hij om half vijf. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En daarin kijken we al met een knipoog vooruit naar aanstaande maandag, want het gaat namelijk over Koninginnedag. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan vandaag niet voetballen, want de jongens hoeven vandaag niet te voetballen, die zijn vrij. En natuurlijk nog veel meer Zandvoorts uh, nieuws in en rondom Zandvoort. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. De komende drie uur bij Zandvoort op zaterdag. Oh, ja. replacement <laughs> De, radio, de single van Madcom, een speciale disco remix van Begging was dat. Gevolgd door John Letson en Save Room. Bijna 10 minuten voor half 3. Nou, het uh, regent uh, niet alleen uh, buiten, maar gisteren regende het ook, uh, Albert Jan. Ja, en wel lintjes. En uh, met, veel met heel veel genoegen heeft burgemeester Niek Meijer op uh, vrijdagmorgen in de raadzaal bij mevrouw W. Honder. Bos Knook, mevrouw R. Emerson, de heer R. Bossink en de heer J.W. Groen een koninklijke onderscheiding opgespeld voor hun buitengewone inzet in de samenleving. Het verrassingseffect was perfect. Alle vier hadden niets in de gaten. Tot de burgemeester zich meldde met de bekenden, vrienden en familie van de gedecoreerden. Dan hadden we allereerst natuurlijk mevrouw W. Honderdos Knook. Mevrouw. ...is vanaf 1950 in diverse functies als vrijwilliger betrokken bij de scouting. Ze is initiatiefnemer en lid van de vrijwilligersteam van het internationale Jamborittekamp. En naast de scouting is ze ook vrijwilliger voor welzijnsorganisaties, Stichting Pluspunt. En mevrouw R. Emerson is sinds 1990 actief voor de Royal British Legion Holland Branch. Dit is een Britse vereniging van oud-militairen en opgericht in 1921. Ze is onder meer organisator van de jaarlijkse Royal British Legion actie in Nederland. Dan de heer J.W. Groen. De heer Groen is sinds 1988 vrijwilliger bij de voetbalvereniging SV Zandvoort. Hij verricht diverse hand- en spandiensten, onder andere onderhoudswerkzaamheden en kantinediensten. En tot slot de heer Rob Bossink. De heer Bossink is vrijwilliger in diverse functies: van lid van de kantinecommissie, penningmeester tot technisch ondersteuner en webmaster bij de watersportvereniging Zandvoort. Voor uitgebreide omschrijvingen omtrent deze gedecoreerde verwijs ik u naar de website van de gemeente. Namens CFM ook van harte gefeliciteerd. En daar hebben we een plaats voor. Ja, 15 miljoen mensen. Zij zijn met z'n vieren één van die 16 miljoen. Nee, inmiddels In 16 miljoen. 16 miljoen. Hier is Fluitzma en Fantijn. Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan. Als we winnen, dan breekt daar de passie los, er blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de tuteling, een uniform is heilig, een zoon. Die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 Start a to touch en love me in slow motion. Ja, dit is lekker bij jou, zeg. Ja, alvast even met, al met de Weerman aan het praten. Goedemiddag ja. Weerman. Ja, de microfoon stond open. Ja, ja. ja daarom. Goedemiddag. <laughs> Zo gaan we naar Lex. Uh, allereerst nog even het volgende voordat het alweer 4 uur is. Want vandaag staat de deur van het boothuis van de KNRM aan Torbeckenstraat van 10 uur vanmorgen tot 4 uur vanmiddag open voor geïnteresseerden. De professioneel opgeleide vrijwilligers geven een rondleiding en u kunt het per beeldmateriaal van het station Zandvoort bekijken. En wie weet kunt u nog een uh, meevaren op de Annie Paulussen die net terug is van een uitgebreide revisie. Indien u nog geen donateur bent kunt u zich op deze vandaag dus inschrijven. Want de reddingsmaatschappij wordt in stand gegeven. ...gehouden door donaties. Speciaal voor de reddingsbootdag heeft de KNRM... ...de website fotowedstrijd knrm.nl online... ...waarbij de mooiste foto's van de open dag... ...meedingen naar prachtige prijzen. Het thema van de fotowedstrijd is stoer. En u kunt die foto's insturen tot en met 7 mei. Dus als u nog even naar de boot van dichtbij wil bekijken... ...en wie weet nog mee mag varen, maar dat weet ik dus niet... ...tot 4 uur bent u van harte welkom bij de KNRM. En zo dadelijk het weerbericht met Lex van de Hoorn. Eerst Lily Allen, hier is... When she was 22, the future looked bright. she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face. She's got that look in Even na half drie werd het op de Zalvoorts Radio met deze single van Lily Allen in 22. Dat betekent het weerbericht met Lex van der Hoorn. Goedemiddag, Lex. Welkom in de studio. Goedemiddag, hoor. Ja, Dank geen strandweer, hè? Geen strandweer. Geen strandweer, geen strandweer. Weer geen strandweer. Weer, strand ja, gisteren is geen wel de zon. Ja. Maar was het ook geen strandweer? Nou, maar ik heb toch wel mensen die, zijn, die hebben al in die bakken gelegen gisteren een paar uurtjes. Ja, maar dat is toch een harde Zuidwesten, joh. Dat uh, ja. is je bijna nergens lekker, hoor. Ja. En als je uit, uit het Noordwesten komt, ja. dan zit je met je rug in de wind. Dan kan je lekker, in de, uh, lekker zitten en dan met je kopje in de zon. Ja, dat is goed, maar uit het zuidwesten is het altijd, uh, ik vind het altijd vervelend. Ik ben lekker gaan fietsen. Joh. Naar het noorden hoop ik. Naar het noorden. Ja. Toen dan s'avonds avonds de wind af en toen ben ik weer teruggekomen. Het is wel handig als je weerman bent. Dan weet je wanneer je op de fiets kan en wanneer niet. niet. Ja. Maar goed, we zijn heel benieuwd wat de komende dagen gaan brengen. En beginnen van we vandaag natuurlijk. Ja, het, het, het misert een beetje buiten. Het is een hele vochtige lucht. Het regent niet, het misert. Het is een beetje, uh, oh, een beetje vervelend. En het blijft behoorlijk. En vanochtend heeft het knap, knap geregend. En vanavond gaat het weer regenen. En vanmiddag blijft het even droog. Tenminste. Ja, een beetje miezer af en toe. Miezerig. Er staat een, een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur op dit moment in Zandvoort is 9,5 graad. En ik heb een maximum staan van 10. Maar als je nou heel snel met de trein naar Maastricht gaat, daar is het 19 graden. Oké, okay, zo, so wat een verschil. Ja, dat is een 10 graden verschil. Dat is, uh... dat is veel. Dat is veel, ja. Dus uh, als je de tijd hebt, even naar Maastricht, even naar het vrijtofbeertje halen. En dan hoop ik dat je morgen weer terug moet hierheen, omdat dan die zon inmiddels hierheen is gekomen? Of is dat niet het geval? Nee, je kan er lekker blijven slapen, want morgen is het ook bevolkt. En uh, er is kans op het regen morgen. En dan staat er een vrij krachtige. En die neemt af, in de loop van de dag naar zwak uit het noordoosten en de maximumtemperatuur die gaat uh, ik heb hier staan 19 graden zal er geen typfout zijn Voor mij 19, 19, 19 graden 19 graden ja ja houd het anders om dan misschien ik, laten we het op 18 houden nou, 18 ben ik ook tevreden mee ja dus uh, morgen hebben we wel uh, is de temperatuur wel wat hoger maar de zon die laat het nog steeds afweten maar maandag ja, Koning, Koning in de dag. Koning in de dag. Dan, uh, ik heb vorige week verteld dat de temperatuur tussen de 15 en de 20 graden zou uitkomen. Ja. Nou, die wordt inderdaad die wordt 18 graden. Het is ongelooflijk, hè. Ja. En uh, er is veel zon, maar er is, zit een addertje onder het gras. Dat zei je toen je binnenkwam. Uh, ja. S morgens hebben we eerst kans op mist of laag hangende bewolking. Die gaat dan als hij komt, ja. Dan gaat hij in de loop van de ochtend gaat dat uh, oplossen en dan hebben we een, een hele mooie zonnige middag. Dus kijk, kijk, kijk, kijk kijk. Ja, ja, ja. Dus we kunnen gezellig buiten wel jasje aan waarschijnlijk. Uh, nou, 18 graden. Ja. Ik twijfel. Ja, nou, in in de zon, uit de wind. Dat wordt over een Oké. Helemaal leuk, super, dat is mooi. Ja. En dan uh, gaan we even door naar de dinsdag. Dan is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Er zou een buitje kunnen vallen. En er staat een matige noord noordoostenwind. En de maximumtemperatuur die zit ook weer rond de 18 graden. Dus ja, niet niet rijk. Nee. nee, En dan de rest van de week. Dan houden we vrij rustig weer met af en toe zon. En de middagtemperaturen zitten dan rond in het middenweek van de week rond de 15 graden. En het eind van de week. Dan, gaan, dan gaat de temperatuur toch wel weer dalen. Oh, oké. Okay, dus we krijgen dan wel weer een cool weekend. Maar wat is normaal voor de tijd van het jaar? Uh, ongeveer? 15. 15. Nou ja, dan ja. zitten we maandag toch op rozen. En als je op het strand bent uh, maandag. Ja. Op, uh, ja, maandag. En je wil even de zee in. Mhm. Mm uh, ja, <laughs> Zorgelijke blikken hier in de studio 11 ja, ja, ja. graden is de zeewatertemperatuur Waar je dus met je voeten het water in gaat Oké okay. nou, dus. oh. En als je uh, dat meer wil weten uh, De tegen die tijd of ofzo Dan kan je dat zien op wwwmetiopaginanl Slash mobiel erachter voor je mobieltje Je kan dat zien op de website van ZFM Direct kan je met Twitter weerberichten Kan je zien en uiteraard op Twitter, op het Meteopagina. Je gaat wel met je social media werken, Dat doe je goed. Ja, en dan vragen ze nog op straat wat voor weer wordt het Nou, kijk maar gewoon even op www.meteopagina.nl. Lex, mogen je hartelijk danken. En tot volgende week. En tot volgende week. En een hele fijne koning alvast. Ja, het We gaan je zien maandag. Dat gaat wel lukken, zeker weten. Nou, de regen die hebben we vandaag. Vandaar deze plaats van Sadora. Oh, oh, Van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, dan stem je af op kanaal 40. De maandag graadje of 18 19 nou. gewoon met een shirtje naar het dorp en in het middag uh, in de middag genieten van de zon en uiteraard heel veel gezelligheid hier in Standfoort Joris Chiek Avengers en Good Times Amber ja uh, nou uh, dat vind ik wel even uh, belangrijk om even te vertellen, want sinds enige tijd hangt in het gebouw van Pluspunt een AED. Weet je wat dat is? Uh, ja, zo'n reanimatie. Ja. Juist, een AED, automatische externe defibrillator, is een apparaat dat gebruikt wordt bij reanimatie. De AED kan een leven redden en is daarom belangrijk dat zandvoorters weten dat het er is. Medewerkers van Pluspunt zijn opgeleid om de AED te bedienen. Hoe werkt de AED? Het apparaat kan door middel van schokken het hart weer op gang brengen. Met dit apparaat kan gelijk met reanimeren gestart... Start worden ...en hoeft niet meer gewacht te worden tot hulpdiensten gearriveerd zijn. Hiermee werd, wordt kostbare tijd gewonnen. Pluspunt wordt druk bezocht voor onder andere cursussen, vergaderingen en activiteiten. De directie achtte daarom noodzakelijk een AED in huis te hebben. De AED op een uh, zeer goed bereikbare plaats naast de balie. Voor omwonenden en bezoekers van de naastgelegen praktijken en winkels... ...is het ook zichtbaar gemaakt dat Pluspunt een AED heeft... ...door middel van een sticker die op de buitendeur is aangebracht... Een goed initiatief. Ja. Hey, Gustavo Lima, een nieuwe plaat uit de Eurobreakdown. Hier is Balada. Hmm. Just a face In the crowd You probably don't know me As I don't stand out And I'm sure Your heart Doesn't beat for me No And when you're cold And lonely They are not my arms You long to feel around you To keep you safe and Just a face Dit is Lionel Richie met Tranke Oosterhuis door de Face in the Crowds. We hebben nog een kort berichtje en dan gaan we weer op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. Albert-Jan? Ja, ja, ik lees maar even voor, want ze dus zou om kwart voor drie in de studio aanwezig zijn. Maar nee, mevrouw Schaarsberg. Maar die is er nog niet, dus, maar ik, ik vertel dat vast wel even, en wellicht dat ze dan uh, na drie langskomt om uh, daar even tekst uitleg bij te geven. Want morgen is het namelijk feest in de Jupiter Plaza, want tussen twaalf en vier uur is er een stoepkrijtwedstrijd binnen in Jupiter Plaza. direct gevolgd door de prijsuitreiking voor de leukste tekeningen door wethouder Belinda Geuranson. Ook kunnen de kinderen zich laten schminken. Daarnaast wordt er bij Tea Lishes een demonstratie gegeven door Brokante en Zeep. Zij maken handgemaakte decor, decoratiezeep, van bonbon tot de, de mooiste zeepkettingen. Brasserie Noen verzorgt deze dag gratis koffie bij live muziek. Doordat het feest is in Jupiter Plaza zorgen alle ondernemers voor leuke kortingen. Eh, Daarover straks meer. Oké, okay, tot zometeen na drie uur. Nog twee plaatjes, tot en drie uur. No matter what we party tonight I'm gonna live my life I know that we gon' be alright Yo, hell yeah, dirty face Get girl, you drive me crazy Hell yeah, dirty face Yo, yo, this beat make me go wild This beat make me fall down I party hard like carnival This burn this mother Shake. I got dough. Who's down to bang it? Yeah. ...van de vloer op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde Justin Bieber uit de Breakdown van dit moment. En de laatste plaatje was dat wat betreft het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde het juist al van collega Albert-Jan Vos. Het is vandaag Open Reddingbootdag bij de KNRM. En tot aan 4 uur bent u nog van harte welkom bij de Reddingboot. Dus nog ruim een uur te gaan. En wij hebben een toepasselijke plaat daarvoor uh, gevonden, Albert-Jan. Ja, Zo, tot aan uh, drie uur. Hier is Forrest en Rock the Boats. <middels> Op 104.5 En in de Eter op 106.9 Straks meer Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur Jobboot met het NOS journaal Rene en Veenendaal zijn klaar voor de komst van koningin Beatrix en haar familie Over een uur begint het bezoek aan Rene En rond kwart voor 12 gaat het gezelschap naar Venendaal. Pieter Volloven, die vandaag 73 jaar wordt, heeft een ontsteking aan zijn voet en zal zich pas in Veenendaal bij het gezelschap voegen. Prinses Anita, de vrouw van prins Pieter Christian, is er niet bij vanwege een longontsteking. Prinses Mabel is er vanwege het ongeluk van prins Frizo ook niet bij. In Rene en Veenendaal zullen na verwachting 65 tot 120.000 mensen proberen een glimp van de oranjes op te vangen. De nacht voor Koninginnedag in Utrecht en Den Haag is voor zover bekend goed verlopen. In Utrecht begon gisteravond de vrijmarkt. Meer dan 100.000 mensen liepen langs de kraampjes en kleedjes met oude spullen. In Den Haag was het met 175.000 mensen druk bij een groot gratis muziekfestival. Het hoofd van de VN-waarnemersmissie in Syrië, de Noorse generaal Robert Mood, heeft alle partijen opgeroepen zich te houden aan het VN-vredesplan. Moed kwam gisteren aan in Syrië. De VN-waarnemersmissie onder zijn leiding wordt de komende weken uitgebreid van 30 naar 300 man. Bij aankomst in Damaskus riep hij iedereen op om het bloedvergieten te staken en het bestand na te leven. De Burmeese oppositiepartij NLD geeft de boycott van het parlement op. Samen met oppositieleidster Aung San Suu Kyi, zullen de parlementariërs woensdag toch de eet afleggen in het parlement. Eerder weigerden ze dat uit protest tegen de macht van de militairen die in de grondwet is vastgelegd. Het is de wil van het volk dat de NLD in het parlement is vertegenwoordigd en daarom leggen we toch de eet af, zei Suu Kyi. Een miljardair uit Australië wil een replica van de Titanic laten bouwen. De bouw moet eind volgend jaar beginnen. Deze maand is het een eeuw geleden dat de originele Titanic zonk. Volgens initiatiefnemer gaat het nieuwe schip zoveel mogelijk...